7 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza zijn een zwangere vrouw en haar driejarige dochtertje omgekomen. Een man en een vijfjarige jongen raakten gewond. Volgens het Israëlische leger was de luchtaanval gericht op doelen van Hamas. Als vergelding voor de twee raketten die de beweging vrijdag en gisteren op Israël had afgevuurd. Het Nederlands elftal is weinig opgeschoten met de winst op Kazachstan gisteren. Doordat Turkije later op de avond won van Tsjechië is plaatsing voor het EK nog steeds ver weg. Alleen als de Turken dinsdag verliezen tegen IJsland maakt Oranje nog een kans. Het moet dan wel zelf van de Tsjechen winnen. In de Turkse steden Ankara en Istanbul zijn betogingen gisteravond uitgelopen op relletjes. De demonstranten betichten de president Erdogan van betrokkenheid bij de bomaanslag van gisteren. Toen gingen in Ankara twee bommen af aan het begin van een vredesdemonstratie. Zeker 95 mensen kwamen om. Tegenstanders van Erdogan zeggen dat de president Koerden en Turken tegen elkaar uitspeelt... om zo meer stemmen te halen bij de verkiezingen van volgende maand. De VS gaat een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de aanval... op een ziekenhuis van artsen zonder grenzen in de Afghaanse stad Kunduz... Een woordvoerder van het Pentagon zegt dat in overleg met de getroffenen... zal worden bepaald wat een gepast bedrag is. De kliniek van de Artsen zonder Grenzen werd vorige week zaterdag... per ongeluk getroffen bij een Amerikaans bombardement. In Amerika is de oud-topman van de Anglo-Irish Bank gearresteerd. Die bank raakte in 2018 grote problemen door risicovolle investeringen. De Ierse staat moest de bank overeind houden. Dat kostte 30 miljard dollar. De topman vluchtte na zijn ontslag naar de VS. Een rechter zal dinsdag bepalen of de bankier uitgeleverd mag worden aan Ierland. Het weer, het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt 10 tot 12 graden, maar door de schrale oostenwind voelt het kouder aan. Ook maandag is het zonnig, maar koud. Dit was het NOS Show. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staat momenteel geen...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 Get it down wanna love Isn't that the Thank you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 De motor, de es la fuerza de kans, de kans, de kans, de kans, de kans, de kans, de kans, que te de kans, de kans, de kans, de kans,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 Ritme ritme. van ZFM. ZFM. for this girl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 Play Zandvoort, ook op internet. W. Z. F. M. Zandvoort. N. Z. Hey, what's up, Hanging out down here with us under the boardwalk? Yeah, man, I Let's throw down. When the sun beats down and melts the tar up on the roof.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 From the sand you hear the happy sounds of the kerosene Dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Irak's unprovoked agressie is a throwback to another era. A dark relic from a dark time. Irak en its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Al 25 jaar ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Is de wat een 6.9 ZFM ZFM Where do we go? Nobody knows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 ZANG in yeah. not as it's so